Nog het horen zeggen, hè? Dat zijn de vrienden in Dardenne-wonden. Ergens, ergens, ja. En de omgevingen van. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee, niet shallow. Ergens in de omgevingen van Norm. Norm, maar ja, ergens in de omgevingen van Norm. Dank u wel, mevrouw. U bent ons erg behulpzaam geweest. Dank u wel. Tot ziens. Astonis, kom maar langs. Goeiedag de zaal. Dank u. Hier klopt iets niet. Ik zal even een onderzoekje laten instellen. We moeten weten of er in de buurt van Namen een zekere Simon de Voogd gedomicileerd is. Of een Denise. Ik begrijp er niks van, Peter. Ik ook nog niet. Maar ik denk dat dit onderzoekje wel eens een verrassing zou kunnen opleveren. Oh. Dat is nu het voordeel van duvel drinken. Die smaakt overal hetzelfde. En de zon schijnt hier even goed in, Elif. Ja, af en toe top.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 Ze pakt er wel een tijd voor, hè? Van een... Pieter, ik ben het, Karin. Luister, ik heb nieuws voor u. Als je van de duivel spreekt, is Karin. Oh, Pardon? Oh, Stouter ik. Uh, uh, heb je iets kunnen vinden, Karin? Ah, uh, wel ja. We hebben bij hier een domiciliering gevonden in Dardenne. Een chalet op naam van Hubert de Denijs? De Nijs? En Simon de Voogd dan? Ja, luister, volgens mijn onderzoek is Simon de Voogd overleden zo'n twee maanden geleden.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 Ik weet niet of dat je het weet, maar af en toe heb ik hier ook tegen liggen. kan ons hebben veel te veel plaats nodig om op zo'n klein baantje te rijden. Maar ik heb de indruk dat jij met je auto ook te veel plaats nodig hebt. Oei, is dat? Als er een wegverspring al is, zijn ze zot geworden hier? Ja, maar zou je jullie proberen te stoppen? Aan de loren! Ah, ja, ik stop al. Oh, ik krijg hier zelfs een attack. Wie had het nu in zijn hoofd om hier een wegverspring. Oh, mijn zeg, wat is dat hier allemaal? Het interventieteam van de Rijksmacht. Oh, wat doen die hier? Elkaar nou, in zal haar werk weer te goed gedaan hebben. Wie? Rustig, makker, rustig. Ik ben commissaris Van In. en dit ik is. in de zon. Mensen naar wat Ik denk dat ze denken dat wij het ontvoerders naar zijn. Ver. Wat zijn. u? De... Dat ging moet houden. Zeg, wat denk dat je camoufleert, Rijkswachter? Kist hoeveel is dit? Salop! Quoi? Vier minuten straks schieten. Let's let! Kom aan, hij oh. uh, Ik ben commissaris Van In. en dit is substituut Martens. Kunt u uw boel terriers even weghalen? Ja, ja ze hebben de opdracht iedereen tegen te houden. Ook de politie? Ja, excuseer Maar dan maar, mijn manschappen zien dat niet dat jij een uh, substituut bent.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 Uh, mag ik even overleggen met substituut Martens? Ja, bien sûr, maar niet te lang. Ja. Zeg, wat krijgt jij nu? Wij gaan ons toch niet laten doen door die rijkswachten. Natuurlijk niet. Als we ze laten doen, dan zijn ze in staat om dat chalet in flarden te schieten. Wat heb je dan van plan? Gij houdt dat commandantje nog even aan de klap. Ja. Je dreigt maar met maatregelen van hoger hand en nog zo wat van dat gezever. En jij? Wat gaat jij doen? Ik sluip weg en ik ga naar het chalet. Maar nee, ik wil niet dat je gaat. Dat is veel te gevaarlijk. Ik ga mee. Maar dat gaat niet. Die jij laat ons nooit gaan. Oh, ja, Oké, okay. maak dat je weg Ja, tot straks. Pieter, Pieter, Pieter! Voorzichtig, hè? Ik wil u nog terug, hoor. Ja, kom in orde. Uh, commandant kommandant uh, hebt u nog even? Ja. Uh, kijk, we hebben nog eens overlegd en we denken inderdaad Hoe heet de commissaire toch... van In? Van In? Ik weet niet. Oeh, dus er stond een op de Waar is hij naartoe? Ce n'est pas vrai. Merde de Dieu